Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft gesproken met de Amerikaanse president Biden. Dat gebeurde in Polen. Biden had daar samen met twee van zijn ministers een meeting met ministers van de Oekraïnse regering. En die gingen vooral over hoe de Oekraïnse defensie geholpen kan worden tegen de Russische agressie. Het leger van Rusland oefent met raketten in de exclave Kaliningrad. Dat is een stukje Rusland dat tussen Polen en Litouwen in ligt... En met die raketten kunnen vliegtuigen op 400 kilometer afstand uit de lucht worden gehaald. Minstens 150 huizen die de komende jaren in de buurt van Schiphol worden gebouwd, komen te dicht bij het vliegveld te staan. Mensen die er gaan wonen zullen te veel last krijgen van lawaai van opstijgende en landende vliegtuigen, zeggen natuur- en milieuclubs. Dat moet je vergelijken met een scooter die door je straat rijdt en dan niet eentje, maar elke minuut, dus ongeveer 60 per uur. En dat is wel uh, vervelend. Dan kun je niet meer in je tuin zitten. Dan kun je daar zeker als die vliegtuigen om 7 uur s ochtends beginnen met vliegen. Want dan doen ze vaak. Als je dan nog in je bed ligt, dan word je daar wakker van. Op lange termijn krijgen mensen daar stress, slaapproblemen en zelfs hartklachten van. Milieuverenigingen zeggen dat de plannen tegen regels van de Wereldgezondheidsorganisatie ingaan. Want huizen zouden minstens 40 kilometer van het vliegveld moeten staan. Tijdens de Zuid-Amerikaanse tour van de Foo Fighters is drummer Taylor Hawkins overleden. Zondag speelden ze nog in Argentinië. Gisteravond zouden ze in Bogota in Colombia spelen, maar dat concert werd gecanceld nadat Hawkins in zijn hotelkamer werd gevonden. Hij was een wereldberoemde drummer, maar had zelf ook grote idolen, zoals Steve Perkins van de band Jane's Addiction. If you watch video of me playing with Alanis Morissette back in the mid 90s, I was just like my drum set set up like him, the whole thing. Like I was still sort of a copycat at that point. It takes a while, it takes a little while to sort of Own sort of style. En die stijl ontwikkelde hij in de twintig jaar dat hij drunde voor de Foo Fighters. De doodsoorzaak is nog niet bekend. En dan het weer, 12 graden op de wallen tot 18 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. a 7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord, 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws.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 Even na twee uur een hele goede middag, Zandvoort. Een zonnige zaterdagmiddag. En dat komt goed uit, want er zijn heel veel wandelaars vandaag in Zandvoort. Een sportief weekend. We hebben vandaag de 30 van Sanford en uh, vandaar dat we ook begonnen met de single van de Bengals en Walk Like an Egyptian. Wij zitten vanmiddag in de studio, nou een hele drukke zaterdag, niet alleen in het dorp uh, albert maar ook op uh, andere gebieden, bijvoorbeeld uh, vanmorgen in Nieuw-Noord. Kun kon je compost uh, ophalen. Goedemiddag, trouwens. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, dat klopt. Dus uh, dat, daar zal natuurlijk weer massaal gebruik van gemaakt worden. Jazeker, vier maar, zakken per persoon. Hè, ja, dus. Maar dat is alweer al voorbij, toch? Want ik, het uh, ik, ik, artikel kwam hè, ook mij voorbij, maar dat is alweer gestort. Het van... was uh, tot uh, 12 uur. Tot 12 uur, goed. Oké, okay. maar dat was alvast in ieder geval activiteit 1. Maar ja, vanmiddag uh, daar natuurlijk straks meer over. Uh, ruim 6000 wandelaars. Tijdens de 30 van Zandvoort. En de reddingsbrigade 100 jaar. We ook een, dat is morgen, wordt dat officieel ge, ge, geopend. Om het zo maar te zeggen. Dat 100ste jaar. Later is dan ook nog een keer een, een, een feest of een receptie gepland. Maar daarover later ook meer in ons programma. Wat we ook hebben is natuurlijk weer voetbal. Ik bedoel, de midweekse wedstrijd. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Die inhaalwedstrijd tegen HOBK1. Het begon op klompen. Wie verzint dat? Uh, uh, speelde thuis tegen Zandvoort. Dat was uh, dinsdag of woensdag? Dinsdag. Dinsdag. Nou, zeg jij de uitslag maar. Nou, Het werd uh, uiteindelijk uh, jammer genoeg 6 tegen 2. Dus uh, ja, SV Zandvoort heeft het net niet gered. Maar HBLK staat volgens mij ook uh, op de eerste plek... Uh, op dit moment in de competitie. Dus uh, een ja. uh, hele zware tegenstander voor SV Zandvoort. En vandaag uh, staat de uitwedstrijd Aalsmeer uh, op de kalender-CQ-agenda... En die wedstrijd begint om half drie. En onze verslaggever Jan van der Leden is daarnaar onderweg. Die komt wat later. Dus we gaan voor het eerst tegen, uh, tegen tien voor uh, de, de drie schakelen. Uh, we schakelen, uh, schakelen voor het eerste keer met Jan van der Leden. En we uh, toch even terug naar die wedstrijd tegen HBOK. Ik ben toch erg benieuwd uh, hoe dat... Uh, het zal wel terecht de uitslag zijn, maar we kijken hoe Jan daartegen aankijkt. Maar goed, vandaag als meer op het programma. Wedstrijd begint om half drie. Tien voor drie gaan we voor de eerste keer schakelen. Wat natuurlijk ook niet ontbreekt is de evenementenagenda. Dat werd u ook van ons gewend rond de klok van half vier. Nou ja, de grote evenementen zijn van start gegaan. Het weerbericht. Vorige week was het hartstikke mooi om het weerbericht eens eventjes te mogen presenteren. Want we hebben natuurlijk een prachtige week achter de rug. Wel veel zon, toch nog fris. Dus de jas mocht wel aan. Maar als je dan in de straat keek, dan zag je af en toe mensen al met polo-shirtjes en slippers. Nou, dat vond ik toch wat te enthousiast. Maar kijken of, dat, of dat we dat volgende week kunnen continueren. Ik heb uh, geen goed gevoel daarover. Maar daarover alles meer tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week, we hebben weer een nieuwe. En die luistert naar de naam Jack. En het gedicht van de week kwart voor vijf. Luisteraars en liefhebbers van het gedicht, het is een, weer een aanrader. Uh, de pakkende tekst van dat gedicht is altijd dichtbij. Kwart voor vijf, het gedicht van de week, altijd dichtbij. Uiteraard ontbreekt ook Zandvoorts nieuws in het kort niet over een tweetal platen. Tweede uur natuurlijk, meer, uh, meer uh, uh, uh, nieuws uit Zandvoort. En natuurlijk kwart over vier hebben we Pit Report. Om drie uur vanmiddag is de derde vrije training, uh, wordt die verreden. Uh, de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Nou, er was natuurlijk gisteren een heleboel commotie om die raketaanval van die rebellen. Dichtbij het circuit. En dus tot laat in de nacht hebben de, de organisatie en coureurs uh, uh, overleg gehad. En vooralsnog gaat het alles gewoon vandaag door, want de veiligheid zou zijn gegarandeerd. Daarover meer tijdens Pit Report om kwart over vier. En wellicht ook de uitslag van de derde kwalificatie die tussen drie en vier wordt verreden. Ik zou, we hebben natuurlijk ook aangepast de muziek in verband met de dertig van Zandvoort. Dus af en toe komt er natuurlijk, zoals wij dat dan noemen, een wandelplaat tussendoor. Uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, heel veel wandelaars uh, vandaag in Zandvoort. Ben benieuwd of uh, Johnny Walker uh, ook uh, meedoet. Je weet het, uh, maar nooit iemand die uh, Johnny heet... en uh, vandaag uh, de dertig uh, van uh, Zandvoort loopt. Dan uh, ben je de pineut, hoor. Echt waar. Nou, vanmiddag een hele gezellige Zandvoort op zaterdag. Ik zou, als het jou was, gewoon lekker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Want nu ook weer een hele goede. The Three Degrees, the heaven I need. Lekker, disco klassieker van uh, The Three Degrees. Je de heer hij niet. Nou weer iets nieuws. Zo so vlak voor het nieuws in het kort. Hier is CG, J. Balvin en uh, Ed Sheeran. Nieuwe single van uh, hun beide komt er nu aan. Que roto tu regalo, tu ternura, tu mentalidad, en mi debilidad, tu amiga pa' que hagamos una ternida, si tú te eres solida, te pongo liquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a volver. si nos vamos a orar, si nos vamos a orar. Si está puesta y me sigues está puesta para ver, si está puesta para ver, si está puesta para ver, si, pa si, pa si me sigues nos vamos para hotel. Pero en la primera para ti no hay un Ik doe ...vandaag uh, hier in Zandvoort. En, uh, ja, dan draai je uiteraard ook zomerse uh, hits voor je. Ja. De nieuwe single van Jay Balwin en Ed Sheeran hoorde je, En die heet uh, Ziggy. En dan moet ik uh, denken aan uh, het Sahara-zand en de regen in, uh, de, in Spanje en omgeving. Uh, Zul maar zeggen, Albert-Jan. Want uh, daar ging het uh, van de week uh, flink uh, tekeer met de regen. En uiteraard ook uh, heel veel mooie foto's uh, gezien van uh, Oranje Marbella bijvoorbeeld. En uh, andere gebieden. Door dat zand er, gelukkig hebben wij er geen last van... omdat ze de wind uit het noorden kwam. Straks om half drie meer over het weer, maar nu het nieuws. Ja, het eerste grote evenement van dit jaar is dit weekend aan de beurt. En dan hebben we het natuurlijk over de deelnemers van de 30 van Zandvoort... de omloop van Zandvoort en de Zandvoort circuitrun. Ze hebben er twee jaar op moeten wachten... maar kunnen dit jaar eindelijk weer de uitdaging aangaan. En dit weekend zullen in totaal meer dan 20.000 sporters in actie komen. Naar verwachting komen er behalve deelnemers ook nog eens duizenden toeschouwers naar Zandvoort... om de wandelaars, fietsers, hardlopers op de, hun weg naar de glorieuze finish aan te moedigen. Dat laat de organisatie van de drie evenementen de Stichting Sportevenementen Le Champion weten. Vandaag uh, de kick-off met uh, ruim 6000 wandelaars, uh, want dat is de 30 van Zandvoort. En die wordt voor de tiende keer georganiseerd en wie jarig is trakteert. Naast de traditionele 30 en 18 kilometer route is er een jubileumafstand van 35 kilometer toegevoegd waarbij de eerste vijf over het circuit Zandvoort gaan. Er doen, zoals gezegd, in totaal 6.000 wandelaars mee vandaag. En uh, 1.500 deelnemers uh, durfden het aan om de langste afstand te wandelen. 2.000 wandelaars hebben gekozen voor de... Uh, uh, voor uh, de, de, de 35... Nee, 2.000 voor de... Voor de wacht, wacht even hoor. Er doen in totaal 6.000 wandelaars mee uh, vandaag. En 1.500 deelnemers durven het aan om de langste afstand te wandelen... In samenwerking met hoogsponsor Provincie Noord-Holland en Stichting de Noordzee worden wandelaars gemotiveerd op het Noordzeestrand strandafval op te ruimen. Het goede doel van de 30 van Zandvoort is het de Anthony van Leeuwenhoek Foundation. Dus dat is vandaag, maar nog twee en dan morgen nog twee grote evenementen, maar daar komen we later op terug. Strandpavillon Tamtam Beach is dinsdagmorgen in vlammen opgegaan. Rond kwart voor vijf die ochtend werd de brandweer gealarmeerd vanwege een brandmelding. Al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft de brand snel opgeschaald naar grote brand... maar kon niet voorkomen dat de strandtent nummer 12 volledig is afgebrand. De wind was aflandig... waardoor de grote rookontwikkeling geen gevaar opleverde voor omwonenden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En uh, dat zal uit onderzoek moeten blijken wat de oorzaak is geweest. In het tweede uur hebben wij een uh, reportage... Van onze collega's van NH Nieuws uh, over dit uh, ja, noodlottige brand uh, in de strandtent uh, van uh, Tam Tam. Wie kaatst kan de bal uh, verwachten? Dit spreekwoord lijkt toch wel te gelden voor de voorzitter van de nieuwe Zandvoortse politieke partij, Zandvoort Echt 1. Hij wil de lijsttrekker Mar uh, Mirko Gerts na de verkiezingen uit de partij zetten, maar is nu zelf uit het partijbestuur gezet. Tegenover het Harems Dagblad bevestigde Arie Grivioen dat de overige bestuursleden hem hebben uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Grivioen wilde de dag na de gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker uit de partij zitten omdat hij teveel zijn eigen plan zou hebben getrokken en nieuwe afspraken zou hebben geschonden. De voorzitter stond zelf op nummer 2 van de kieslijst van Zee. Bij de verkiezingen werd nipt één zegel en één zetel behaald. De verbaasde 20-jarige lijsttrekker liet toen al weten dat hij zich hier niet uh, bij zou neerleggen en dat het onrechtmatig handelen van de voorzitter niet zonder gevolgen zou blijven. Beide mannen uh, uh, hebben, uh, uh, zeggen het conflict nog te willen oplossen en willen verder nog niets daarover kwijt. Wel wil Arie Grivion lid blijven van de Zandvoort Echt 1. En uh, dit weekend is de winter toch echt definitief voorbij. Van uh, vandaag op morgen gaat er namelijk weer de zomertijd in. De klok wordt om twee uur vannacht uh, een uur vooruitgezet... en dan wordt het in één keer drie uur in de ochtend. Dus van zaterdag op zondag heeft u een uur minder slaap. De zomertijd is niet iets van de laatste jaren. Ook in 1916 tot 1945 was de zomertijd van toepassing. In 1946 werd de zomertijd en dus ook automatisch de wintertijd... voor een periode van meer dan 30 jaar compleet afgeschaft. In 1977 kreeg de zomer- en wintertijd weer een plaatsje op de kalender. Maar het is elk jaar weer een discussie. Hè? Moeten we ermee stoppen of moeten we ermee doorgaan? Ja, en nou gaan ze weer door uh, blijkbaar. Dus, uh, ja. In ieder geval, uh, de zomertijd uh, gaat de uh, aankomende nacht in. Om twee uur is het ineens drie uur, dus inderdaad een uh, uur eerder naar bed om even lang te slapen of ja, je slaapt gewoon een uurtje korter of je blijft een uurtje langer uh, liggen het kan allemaal natuurlijk het nieuws is ook uh, na te lezen op onze CFM app en mocht je de app nog niet hebben download hem dan nu mm, onder meer in de Play Store gratis When I was a cool young one When he was a cool young one I worked in the colony paying my dues Accepting me the best and the prevailing And a young man's life was one long grind I love you. When he was a shallow you, cool, calm, perfection. I was never that good. I was a. Problem. Met Hakuna Matada Het blijft een uh, heerlijke single Om uh, te draaien voor jullie op de radio Net hadden we het uh, nieuws In het, uh, nieuws, uh, in het kort uh, Over uh, de nieuwe partij C Met één zetel in de Zandvoortse politiek en uh, ja, het lijkt er toch op dat ze proberen uit, uh, uit het conflict uh, tussen de voorzitter en de lijsttrekker te komen, Albert-Jan? Ja, klopt. Want in aanvulling op dat eerdere bericht uh, is er nu uh, duid wist het, zeggen, duidelijkheid uh, in die zin... dat er gisteravond overleg is geweest tussen de voorzitter en uh, de lijsttrekker. Want de hoofdrolspelers in deze crisis binnen Nieuwe Zandvoortse politieke partijen echt één zee... zijn overeengekomen de strijdbijl te begraven... Te begraven. En om op korte termijn een oplossing voor de ontstaande situatie te vinden. Dat meldt voorzitter Arie Grivioen na overleg uh, gisteravond met medebestuursleden Mirko Gerrits en dienstvader Marcel Sukel. De problemen ontstonden toen Grivion begin deze week, zoals gezegd, bekendmaakte dat er Mirko Gerrits uit de partij was, werd gezet. Omdat hij tegen gemaakte afspraken in zijn eigen plan had getrokken. Dat was niet mijn beslissing, maar van vrijwel alle partijleden, al dus Grivion. Daarop werd Grievenjoen door Gerrits en Sukol bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven als partijvoorzitter. De rechtsgeldigheid van beide acties is overigens twijfelachtig. Maar ze zijn dus nu zo gezegd... Aan het lijmen geslagen. Nou, gelukkig. En uh, laten we hopen dat uh, zee recht door zee gaat. En uh, dat het allemaal uh, goed komt met uh, deze nieuwe partij hier in Zandvoort. De 30 van Zandvoort. Ja, daar hoort deze plaat uiteraard ook bij Gauwen van de Drifters. And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Under the boardwalk Down by the sea yeah, On a blanket with my babies Where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk be having some fun under the boardwalk. People walking about under the boardwalk. We'll be making love under the boardwalk. boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and French fries they sell. a blanket with my baby, that's where I'll be, under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun, under the boardwalk, people walking about. under the boardwalk, we'll be making love, under, under the boardwalk. boardwalk. Mooi weer en de 30 van voor. Nou, dan moet je deze plaat uiteraard draaien, Jorden de Drifter. Zie je het bericht. Maar uh, ja, over Jan, ik heb al wat uh, mindere berichten gehoord over het uh, weer uh, de komende dagen. Nou, jij hebt uh, in ieder geval de update daarover uh, voor ons. Ja, en dit, week, dit weekend hoeven we ons nog nergens zorgen over te maken. Zo niet. Ook niet de wandelaars, de wielrenners en de, de hardlopers. Want het wier ziet er in dit laatste weekend van maart lenteachtig uit. De zon schijnt vandaag volop met vanmiddag slechts hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 graden. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht, let op de zomertijd, zijn er wolken maar ook brede opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. Morgen schijnt de zon ook volop. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke noordoostenwind stijgt het kwik naar 14 tot 16 graden. Maandag overheerst de bewolking, maar ook dan blijft het droog. Er staat weinig wind en het wordt 14 graden. Dinsdag is het ook bewolkt en soms is een spatje regen niet uitgesloten. Ook woensdag is een spatje regen mogelijk, maar af en toe schijnt ook de zon. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt dinsdag 13 en woensdag 11 graden. En tot slot, vanaf donderdag is het maximaal een graad of 10 Daarbij overheerst de bewolking en is soms een kleine regenbui mogelijk. En vanaf volgende week zondag wordt het weer wat enkele graden warmer. Dus we krijgen een dipje. Jeetje, mineetje. En we zijn net uh, gewend aan dit uh, weer, uh, op het jan Ik denk van, nou, de winterjas die kan even de kast in... maar toch nog uh, even aanhouden, dus... Uh, ja, zeker weten. Oké, okay, nou, het weer is ook uh, na te lezen onder Meteopagina op onze CFM-app. Dat was het weer. Gisteravond uh, trad hij op in uh, Amsterdam in uh, Avas uh, live. We hebben het over uh, deze beste man uh, Sting. En we gaan natuurlijk uh, een van zijn uh, aller aller aller grootste hits uh, voor je draaien op deze zaterdagmiddag. De zonnige zaterdagmiddag uh, bij CFM. Inderdaad, gisteren nog in Amsterdam en nu op de Sanfordse Radio, Englishman in New York. I, don't drink coffee, I, take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent, when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down for Get to make a man It takes more than a license for a gun Confront your enemies, avoid them when you can A gentleman will walk but never run The manners make of manners, someone say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 Allemaal grote namen die de afgelopen week optraden hier in uh, Nederland. Waaronder deze Sting en de Englishman in New York... heeft hij, vast, hij zeker gisteren ook gedaan uh, in AFAS Live in uh, Amsterdam. En uh, ook een nieuwe versie trouwens van uh, de single The Russians... Uh, heeft hij uh, tijdens uh, dat uh, concert uh, laten horen. Ook dat is uh, uiteraard uh, begrijpelijk met de oorlog uh, op dit moment. ZFM Zumpforin down my chain Cardi B strace then it can't tell me nothing bossed up and I changed the game is my big bronze Boogie got all them girls shook my big fat ass got all them boys cook Ruffin dollar pills and I'll be poppin' rubber band Bruno stand to me while I do my money dance van alweer drie jaar geleden des van de Cardi B eh, samen met Bruno Mars uiteraard Jorde Finnes en daarmee zijn we weer toegekomen aan het uh, nieuws en uh, we gaan het nu hebben over de reddingsbrigade 100 jaar hè klopt want morgen is het precies 100 jaar geleden dat de Zandvoortse reddingsbrigade de ZRB werd opgericht tijdens een korte bijeenkomst bij reddingspost Piet oud wordt morgen stilgestaan bij de oprichting. Voorzitter Kees Winkel, burgemeester David Molenburg en mevrouw Luttig, al 72 jaar lid bij de Zandvoortse Reddingsbrigade... zullen de speciale uh, jubileumvlag hijsen... en daarmee het start zijn geven voor het jubileumjaar. Ook zal deze dag een nieuwe reddingsboot van de Zandvoortse Reddingsbrigade... een zogenaamde RIP, in gebruik worden genomen. De bijeenkomst is alleen voor genodigden. Na afloop zullen foto's en een kort verslag van de officiële moment worden gepubliceerd op de website van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dat is www.zrb.info. www.zrb.info. Daar zijn vanaf dat moment ook de speciale 100 jaar pagina's beschikbaar. Er worden gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Eén daarvan, de 100-jarige receptie, zal op 9 juli plaatsvinden. Dus uh, mensen met een warm hart voor de Zandvoortse Reddingsbrigade. Op 9 juli begint de is de receptie. En wat dat betreft, morgen dus een officieel gedeelte. 100 jaar Zandvoortse reddingsbrigade wordt het hele jaar gevierd. Met natuurlijk de receptie op 9 juli aanstaande. Van harte gefeliciteerd. Zo is het. Een heel mooi resultaat van de Zandvoortse reddingsbrigade. En die boot was vast een rip uit je lijf, denk ik. Hij heeft wel een duimte gekost, hoor.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 Speciaal uh, voor de, de nieuwe boot van de ZTB we hebben we het over de RIP. En dat uh, schrijf je met een uh, B uh, trouwens aan het eind. En dat is een uh, boot die uh, door een, uh, een bootbouwer... een uh, biesheuvel uh, zeg maar, uh, samen met uh, de reddingsbrigade is ontwikkeld. Dus een uh, hele techniek achter die uh, boot. Van de boot gaan we naar het uh, toerisme. Want uh, ja, de zee is belangrijk voor het toerisme. En uh, ja, er worden nogal wat kamertjes vuurd uh, hier. Klopt, want de regels, uh, dat is een bericht van de gemeente... worden aangescherpt voor toeristische verhuur. Woningen in Zandvoort die verhuurd worden aan toeristen... moeten verplicht een registratienummer hebben. De nieuwe registratieplicht geldt voor particuliere vakantieverhuur... en bed-and-breakfasts, waarbij de gehele of gedeelte van de woning wordt verhuurd. Deze regels zijn er om een goede balans tussen wonen, leven... en toeristische verhuur te houden. Het registratiesysteem komt voort uit een nieuwe landelijke wet. De nieuwe systeem is anders dan het meldingssysteem dat sinds 2019 in Zandvoort geldt. Bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld... dienen zich opnieuw te registreren. Naast het invoeren van een registratienummer... gaat de gemeente eind dit jaar ook werken met een nachtenteller. Dat betekent dat na de invoering hiervan... voor particuliere vakantieverhuur verplicht is... om elke verhuurde nacht te registreren... Dit gebeurt in een speciaal daarvoor ontwikkeld systeem. Naast het registratienummer zijn er meer regels voor het toeristische verhuur. De gemeente controleert op naleving van deze regels... en als u zich daar niet aan houdt, riskeert u een boete... en die kan oplopen tot vele duizenden euro's. En het aanvragen van een registratienummer verloopt... via het Landelijk Registratiesysteem voor Toeristische Verhuur... Dit nummer vermeldt u in al uw verhuuradvertenties op Airbnb of booking.com. Vanaf 1 juli kan de gemeente een boete opleggen voor het niet hebben van het registratienummer. Ik zou zeggen, een gewaarschuwd verhuurder telt voor 10. Dus, pas op, pas op. inderdaad. Oei, ja, oei. Want we zitten in een big city hier, dus houd het in de gaten. Tom Hansen, lekker en gaauwbouw. houden. ter ja. wereld ik op kwam, neem maar trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. gelegen aan het ei, Leven.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 Ja, of dat ook geldt voor uh, Aalsmeer, dat gaan we zo dadelijk horen van uh, Jan van der Leden. Want vandaag uh, schakelen we over naar Sportpark FC Aalsmeer. De wedstrijd van vanmiddag uh, Aalsmeer tegen SV Zandvoort. Goedemiddag Jan van der Leden, welkom. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Ja, je had het druk hè? Eerst, uh, eerst thuis nog wat, uh, wat uh, dingen moeten doen uh, op het uh, veld van uh, SV Zandvoort. Er was een boekpresentatie van Bertus Jacobs. Dat was wel lang. Kijk, kijk, kijk. Ja. ja dat nee, dat, was, uh, dat, is, dat is heel mooi. Dus ja. was, uh, was er nog een beetje belangstelling voor? Nou, er waren toch zeker vijftig mensen. Waaronder Co-Adriaanse, uh, uh, Anne Berger was er. Uh, Wow. Meer mee weer eens te zien. Ja, zeker. Dat nou, mooie vrouwen erbij. Kijk, kijk, niet heel onbelangrijk, <laughs> Jan. <laughs> nou, mooi. Dat, uh, dat, dat was dus uh, vanmorgen. En uh, ja. Ja, vanmiddag weer gegaan naar het uh, sportpark FC Aalsmeer. Want uh, ja. Ja, voordat we aan de wedstrijd beginnen, afgelopen dinsdag, was je ook nog eventjes bij uh, de wedstrijd HBOK SV Zandvoort, of niet? Ja, daar was ik. Daar was je en daar werd je niet zo vrolijk van, volgens mij. Nee, absoluut niet. We werden de eerste helft compleet weggespeeld. Compleet weggespeeld. En dat HBOK was gewoon even een maatje te groot. Dat, uh, en wij speelden in een mi gewoon minder. Want Daan stopte niet de bal weg, maar. Uh, <coughs> het was gewoon heel slecht. De tweede helft ging wel, ze herpakte zich een beetje. Maar dat HBOK, had vreselijk goede en vreselijk snelle voetballers. Ja, ja, ja. Veel te veel ruimte. Veel te veel ruimte. En niet even een klein tikje van. Uh, ik laat me, me naaien na, na, door jou. Als je dat vroeger deed, als iemand je voorbij ging, dan kon je één keer doen. Maar de ja. niet. Dan was het meteen afgelopen ook. Ja, Absoluut. Ja, ja. Ja. Nee, ja, nee nou ja, het, het is niet anders. HBOK staat toch op de eerste plek op dit moment in de competitie? Ja, ja dus op zich is het gewoon echt een hele zware tegenstander. Maar vandaag FC Aalsmeer. Kun je, Aalsmeer? Wat kan je vertellen over die, uh, die club? Nou ja, Aalsmeer is ook... Een goed gesponsorde club en uh, het is ook een club die constant spelers haalt bij andere clubs. Want er zitten een heleboel van die bolleboeren die gewoon af en toe wat geld over hebben en zeggen van dat steken we in de club. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat hebben wij niet. Nee. Maar Alsmeer uh, is nu aan het combineren op onszelf. helft. En ze staan heel nog voor. In de, in de zevende minuut een klein foutje van Daan Kerkman. Een zeldzaam foutje, hij ging gewoon onder de bal door. En die bal die er gewoon de doeling. Jeetje, dat hebben ze Nul. snel gedaan, de heren van FC Aalsmeer. Maar gelukkig vroeg in de wedstrijd, hè Jan, want dan kunnen we er je nog je wat, je wat je aan doen. Jesse de, de Haan gaat alleen het keeper af. Oh, hij verspeelt hem, zeg. Oh, Tjoh, nou ja, Jesse die speelt in ieder geval ook mee. Er zijn alle vaste spelers weer van de partij vandaag? Jesse de Haan speelt mee omdat uh, Bert Water geplaceerd is. Die is weer geplaceerd. Dani zie ik er niet bij, dat is jammer, want in zijn plek speelt uh, Dylan Kreuger. Oké, okay, dus, nou We ja. gaan hier vlak over, zoals je hoort. Ja. Dus, nou ja, in ieder geval uh, is, het, uh, is het zo dat uh, ja, uh, we vroeg uh, op 1-0 achterstand staan. Maar uh, ja. Ja, er wordt nog een hele wedstrijd gespeeld, dus uh, we komen gewoon in het volgende uur weer bij terug, uh, Jans. Zullen we dat zo afspreken? Ah, is goed. We zitten nu een 19e minuut. 19e minuut. We gaan hem noteren en we komen okay. zo meteen uh, na drie uh, weer bij je terug. Dankjewel Jan van der Leden daar uh, vanuit uh, Alsmeer. With a quivering boy. Lekkere gauwouwe, deze van uh, kayak. Nederlandse werd in 1972 uh, opgericht. En uh, ja, de muziek uh, die uh, blijft eigenlijk uh, tijdloos, hè. Gewoon lekker om uh, te horen op de radio. Je hoorde de Ruthless Queen als ene laatste voor het nieuws en weer. Zometeen na het nieuws zijn albert en ik er uh, weer met het uh, volgende uur. Zandvoort op zaterdag en ook de derde vrije training in uh, Jeddah. Die gaan we dan voor je volgen, want die is dadelijk om drie uur. Verder de vaste items zoals je die gewend bent van de Zandvoorts Radio. De Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen en geniet van het mooie weer. It doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah.